Gert Kluk met het NOS-journaal. India zoekt in het buitenland hulp voor de bestrijding van de coronacrisis. Het land beschikt over te weinig zuurstof om mensen aan de beademing te leggen. Ook is er een tekort aan bedden. Onder meer de Verenigde Staten hebben hulp toegezegd. De Indiaanse regering zet het leger in om medische apparatuur... naar de hardst getroffen regio's te brengen. Premier Modi zegt dat India de coronacrisis snel zal overwinnen. Maar er moet er wel goed geluisterd worden naar de wetenschappelijke deskundigen. Na de eerste golf dacht het land dat de epidemie was bedwongen. Modi zei ook dat iedereen zich moet laten vaccineren en voorzichtig moet zijn. Bij een brand in een appartementencomplex in Delden in Overijssel zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee bewoners van het appartement waar de brand uitbrak. Het was lastig om het complex te ontruimen doordat er veel rook hing in de gangen. Een deel van de bewoners is met een hoogwerker uit het gebouw gehaald. Turkije roept de Amerikaanse ambassadeur op het matje. Het land is boos dat president Biden de massamoord op Armeniërs... een eeuw geleden genocide heeft genoemd. Volgens Turkije was er van genocide geen sprake. De meeste voorgangers van Biden hebben de term... voor de massamoord en deportatie van Armeniërs vermeden... om te voorkomen dat de relatie met NAVO-partner Turkije schade opliep. Bij een brand in een ziekenhuis met coronapatiënten... in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen... meldt het persbureau Reuters. Tientallen mensen raakten gewond. De brand ontstond vermoedelijk na een ontploffing van een zuurstoftank. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Een deel van de patiënten is overgebracht naar andere ziekenhuizen in Bagdad. Het weer, wolkenvelden en vanaf vanmiddag ook zonde door 10 tot 13 graden. Ook morgen droog en zonnige periode, dan 10 tot 14 graden. Dinsdag, Koningsdag, vrij zonnig en droog. En opnieuw maximaal 14 graden.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 Doe wat je het liefste doet. Ja, ja zuste, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. MUZIEK <tied>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 Komen. Hij kietelt hem maar weer in haar zij en met een zandbas neurt hij. Ik breng weer. Hadig gedaan. Zo is het al. Zou ze dat nou doen? Ze zou het toch best eens een beetje gezelliger kunnen zijn. Maar ja, om de een of andere reden schijnt dat niet te mogen. In gevolg de gewijzelde tarieven zenden wij u ingesloten dubbelpunt. Oh, wat zijn er toch een akelige brieven als u omgaand uw beslissing melden kunt? Hé, hey, wat schrijven al die zakenmannen toch aan nare tijd?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 Sofie is een lente symfonie. Zij dronk rondja met een rietje. Mijn Sofie op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was.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 de paarden draven en aan de horizon, leidt en in Eens ging de zee hier te keer.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 Het liefste meisje dat ik ken. Daarom wil ik voortaan met jou door leven gaan. Ik wil beslist geen andere meer. Daarom vraag ik weer: Laura, Laura. Ik kan wassen, ik kan zeemen, ik kan je hondje weer buiten nemen. Ook in koken ben ik al heel wat mans. Toe geef me toch een kans, ja, ja, ja. Laura, Laura, mooie Laura, ik wil van jou. Jij hebt de mooiste benen die ik ken. Mijn hart is waar van slag, sinds ik die benen zag. Toch van vannacht, je sleutel wel uit de traan. Laat me vinden, gaan. Ja, ja, ja. Laura, Laura, mooie Laura. Geef me nou mijn zin, laat me er toch in. Kan strijken, ik kan steken, ik kan vliegen, kan onze baby zijn lui. geven. Ook in spoelen ben ik al in wat van. Toe me toch. Dat was muziek van Kees de Wit. een Kees met een C. Met Laura, Laura. Mooie Laura. En daarvoor hoorde u Sylvain Poons. Tezamen met Heintje Davids. Met die zuiderzee U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30...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 Apart. Mijn kleine rosmarie, geen ander meisje heb ik zo gekend. Zij is al mijn hart, mijn kleine rosmarie. Ik hou van haar en van haar temperament. De allermooiste voor mij, dat is mijn rosmarie. De mooiste naam die heeft zij, want zij is Rust, zodra ze mij had gekust...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 Siska met Er was een cowboy. Daarvoor hoorde u Homie en Emmy met Roos Marie. Onderweg zo meteen hier op de lokale nummer op TfM Zandvoort. Max van Praag met de nummer 1952 Ook Willy Alberti Die doet het hier weer samen met Johnny Jordaan. Maar eerst hoort u nu de zusjes van Tricht met Mienekeus de Orgelman. Er is eens een feest in een kleine buurt geweest. was toen Mienekeus' nat. Was zij man Leven Minikus, Leve Minikus, leven Minikus, Dorralman Leven Minikus, leven Minikus, Kerel, draai er nog iets aan S'avonds kwam de stadsmuziek met een Vooral. Het zwarte goud van onze menen. Lokt jong en oud, diep in de schuil. in the man.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 en ik denk, ach, die tijd gaat zo vlug. Wat eenmaal geweest is, komt nooit meer terug. Als ik eenmaal de wens van mijn leven nog doe, en als die in vervult. Dan ik even mijn jeugd terug, die ik had in mijn oude jordaan. Dan zocht Er nog steeds de schoenmaker zit er niet meer. Nooit zie ik de vrouwen in hun witte jak en rijpen van tofantjes weer, nog spelen.